12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Albert Heijn ontketent nieuwe prijzenoorlog. Verdachten in moordzaak Wiels dood in cel. En nieuwe regels in het amateurvoetbal. Het weer, het is zwaar bewolkt. Verder valt er verspreid over het land een enkele bui. Vanmiddag is vooral in het westen vaker de zon te zien. en Het wordt rond de 21 graden. Vannacht is het bewolkt en gaat het regenen. Morgen overdag blijft het regenachtig bij 16 tot 19 graden. En na het weekend blijft het vrij koel cool en wisselvallig. Albert Heijn begint een nieuwe prijzenslag. Vanaf maandag verlaagt de supermarkt duizend artikelen permanent in prijs. En dat zou kunnen betekenen dat andere supermarkten gaan volgen.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 Luigi F., verdachte in de moordzaak van de politicus Helmen Wiels... heeft op Curaçao waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Hij werd doodgevonden in een politiecel. Luigi F. was geen verdachte van de moord op Wiels. Hij zou juist een van de moordverdachten hebben doodgeschoten. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, wat is er tot nu toe bekend over de zelfmoord van Luigi F.? Ja, woordvoerder, scope van het Openbaar Ministerie, die kan en wil op het moment niets meer zeggen dan dat Luciano F. En dan beter bekend als Prettoe, vannacht dood is aangetroffen in zijn cel. Alles wijst op zelfmoord volgens het OM, maar onderzoek moet dat natuurlijk uitwijzen. Hij was net, hè, Pretto was net afgelopen dinsdag overgeplaatst van de veiligde marinekazerne in Willemstad. En die afplaatsing was op het verzoek van zijn advocaat. Ja, hoe wordt er op Curaçao gereageerd, op die zelfmoord? Nou ja, iedereen weet dat de cellen op Barber, dat kleine dorpje in het westen van uh, Curaçao waar Preto dus dood gevonden is, dat die cellen zo lek zijn als een mandje. Ik belde net met uh, de teamleider van de manier die hem dus vanaf juni heeft bewaakt en ja, die vond dat wel heel erg zuur na alle moeite die zij hebben gedaan om hem veilig te bewaken. Er is hier op Curaçao uh, niet met ongeloof, maar wel met ontzetting gereageerd. Curaçao leeft al een grote tijd in onzekerheid, hè, na die moord op in mei. Ja, en veel mensen denken dan ook dat het hier niet om zelfmoord gaat. Nee, want waarom werd hij dan naar zo'n zo uh, politiecel overgebracht... als hij zo lekker is als een mandje? Ja, dat is een grote vraag. Het is, uh, de advocaat heeft dat verzoek gedaan bij de rechtercommissaris... die moest besluiten over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis. En ja, de, de cellen van de marge die zouden niet uh, voldoen uh, aan de normen... die uh, de advocaat had gesteld voor een langduriger verblijf... of die er zijn voor langdurig verblijf. En daar is dat verzoek. En uh, ja, er is hier toen wel heel merkwaardig op gereageerd... want men weet gewoon dat die cellen niet veilig zijn. Ja. Hoe, staat het nu, hoe gaat het nu verder met het onderzoek naar de moord op Helm Wiels? Nou ja, de minister van Justitie die heeft, of die had zojuist afgelopen donderdag... in een persconferentie gezegd dat hij alle vertrouwen heeft in het onderzoeksteam... en dat de bevolking geduldig moest zijn. Het onderzoek zou volgens hem dan erg voorspoedig gaan. Ja, en je kan je nu toch wel afvragen of dat wel zo is. Er zijn al twee doden in deze zaak, pré En de man die hij vermoord heeft, Bolle. Um, uh, dat was een van de daders van de vluchtauto die uh, verbruikt is na de moord op Wills. Ja, en de politie had die man namelijk ook al in het versier voordat hij vermoord werd. En ja, dit is de tweede dood. Die in handen, dan eigenlijk van de politie uh, overlijdt. Uh, ik denk dat de minister van Justitie een moeilijke tijd tegemoet gaat hier. Dank Dick Draaier vanuit Willemstad. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkebaard. Het voetbal heeft een nieuwe regel bij een gele kaart: 10 minuten afkoelen op de bank. De vraag is of daarmee de soms hoog oplopende gemoederen op het voetbalveld beteugeld kunnen worden. Vandaag start de amateurcompetitie en krijgen honderdduizenden voetballers voor het eerst met de nieuwe regels te maken. Ook bij RKVV Willamina in de Mos. Goedemorgen. Dat zijn de gegevens. Ja. Die heb ik aangepast. Kijk mooi? Gaan we verwerken? Ik ben leider van de F2. Oké, okay, dus ik moest nog wel formulieren invullen. Gegevens hebben van alle spelers. Ja. Nou, Wilhelmina in Den Bos. Uh, spelertjes die gaan uh, op pad, die moeten uit en sommigen moeten thuis. Een drukte van belang. Vandaag uh, met de gele kaart uh, werken. Oh. oh ja, dat is voor mij nieuw. Maar uh, <laughs> dat oh. merken we vanzelf. Oh. We moeten thuis, dus. Uh, we zullen het wel zien. Of wel, uh, wel horen dan. Maar u weet wel hoe die nieuwe maatregel is? Ja, dan moeten ze een tijdstraf uh, hebben begrepen. Ja. Hoe lang, weet ik niet precies. maar uh, ja. Weten uw jongens het? Uh, dat weet ik niet. Dan ga ik het eigenlijk eventjes uh, uitleggen. Ja. Jaap Wolvenkamp is uh, hier uh, de man die uh, een beetje over de scheidsrechters gaat. Zullen we zeggen. Ja, klopt. Ze weten het nog niet. Nee, een hele hoop spelers. Uh, zeker de, aller, uh, de allerkleinste. Ja, die... Uh, die zijn uh, schijnbaar nog niet goed geïnformeerd. Hoe moet dat nou vandaag? Nou, we doen uh, voor de wedstrijd aftrap staan, uh, staan dus de elftallen altijd tegenover elkaar. En dan geven we ook nog even wat uitleg aan de jongens. Wat de bedoeling is. En uh, nou, ik zeg al, bij de allerkleinste valt het allemaal wel mee. Uh, tijdstraffen en dergelijke gele kaarten spelen voornamelijk bij de A, B en C elftallen. Langzaam af en toe een beetje bij de D. Maar alles wat eronder zit, dat kun je vaak nog wel gewoon met een woordje af. Een keer extra hard te fluiten als ze een overtreding maken, dan schrikken ze al en dan weten ze al, oh, wacht even. En dat is vaak al voldoende. Vanmiddag bij de pubers, om het zo maar te noemen, dan wordt het wat anders. Ja, dan wordt het duidelijk wat anders. Hè. Het worden wat, wat grotere jongens die een eigen mening hebben, uh, zitten volop in de emotie. Emotie is niet erg, want dat hoort bij het voetbal, maar er zijn wel grenzen. En vroeger kreeg je een gele kaart. En dan kon je gewoon blijven voetballen. Nu is het gewoon 10 minuten naar de kant. En dan denk er maar eens over na. En je dupeert gelijk je elftal, want je staat nog wel met tien. Wat vindt u van de maatregel? Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat. Het komt een beetje over op mijn als paniekvoetbal. Want we moeten echt nu iets gaan doen. Want u heeft er al even mee uh, geoefend om het maar te zeggen hier. Ja, ik heb vorige week... Wat, wat zijn die eerste ervaringen hier vandaag? Um, nou, vorige week hebben we hier een bekerwedstrijd gehad. En toen kreeg iemand inderdaad uh, acht minuten voor het einde van de tweede helft... kreeg hij een gele kaart en die moest dus tien minuten naar de kant. En uh, het resulteerde in een gelijkspel. Terwijl ze uh, met drie, vier voor stonden. Dus het had heel veel invloed. En op dat moment heeft het gelijk invloed. Ja, zeker als uh, de teams aan elkaar gewaagd zijn dan, uh, ja, dan dupeer je gewoon je eigen elftal. Misschien beter om die eigenlijk dan toch maar te beheersen. Een verslag van Theo Verbrugge. De roetdeeltjes die na de grote brand vrijdag in Zevenaar... in een groot gebied terecht zijn gekomen, zijn niet gevaarlijk... blijkt uit onderzoek van het RIVM. Voor onze gemeente is er ook geen asbest gevonden... in het gebied waar de roetdeeltjes terecht zijn gekomen. Er zijn alleen asbestdeeltjes gevonden in de directe omgeving van de brand... en die worden opgeruimd. De parlementsverkiezingen in Australië lijken een overwinning op te leveren... voor de liberale oppositiepartij, geleid door Tony Abbott. Een exit poll laat een uitslag zien van 53 voor de liberalen... en 47 voor de Labour-partij van premier Kevin Rudd. Een zegen van de oppositie werd al verwacht... gezien de machtsstrijd bij de regerende Labour-partij. Na de vorige verkiezingen werd partijleider Rudd... bij een interne verkiezing verslagen door Julia Gillard, die premier werd... Dit jaar keerde Rudd terug als premier nadat Gillard door haar partij aan de kant werd gezet. Rudd schreef vervolgens vervroegde verkiezingen uit. Pakistan laat zeven leden van de Taliban vrij om het vredesproces in buurland Afghanistan een impuls te geven. Een van hen is een vooraanstaande commandant van de beweging. Het is niet duidelijk of de Taliban door de vrijlating een grotere bereidheid zullen tonen om te onderhandelen. Ze willen niet met president Karzai praten omdat ze hem beschouwen als een marionet van de Verenigde Staten. In Buckingham Palace is afgelopen maandagavond een man opgepakt. Hij was over een hek van het paleis van de Britse koningin geklommen en werd aangehouden in een ruimte die overdag toegankelijk is voor het publiek. Het is niet duidelijk hoe hij door de beveiliging is gekomen. Er waren geen leden van de koninklijke familie aanwezig. Volgens het voormalige hoofdbeveiliging van Buckingham Palace kan dit soort incidenten wel vaker voorkomen, omdat de eh, omdat de familie niet wil dat het paleis een vesting wordt. But the Queen and members of the royal family are insistent. They don't want this to be fortress Buckingham Palace. They don't want, you know, tubs of hot tar on the roof triggered off by any intruders. So the chances are, it's going to happen again. My my guess is. Sport. In Buenos Aires heeft Jacques Rogge het 125ste congres van het IOC geopend. De vertrekkende voorzitter beloofde de Olympische beweging een stralende toekomst. We have a great responsibility towards the athletes. The success of the Olympic movement derives from timeless values and the power of sport. Its future rests with the next president, with all of you and with everyone who believes in the values that we cherish. I am confident that the Olympic movement is very strong and that its future is bright. Aan wie dat wordt, de next president, dat horen we dinsdag in de Argentijnse hoofdstad. De IOC heeft zes kandidaten waarvan de Duitser Thomas Bach de beste papieren lijkt te hebben. Vanavond wordt besloten welke stad de zomerspelen van 2020 mag organiseren. En die strijd gaat tussen Istanbul, Tokio en Madrid. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Goedemiddag. Er staat een hele lange file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Soest en Hoevelaak, 13 kilometer. Heeft daar een auto in brand gestaan. Ze zijn de boel nu aan het opruimen en daarom is de rechterrijstrook nog afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort draait het beste om via Utrecht. De A6, Emmerloord-Lelystad voor de Ketelbrug, 2 kilometer door een ongeluk. A15, Nijmegen-Rotterdam, 9 kilometer. Tussen Leerdam en Gorkum. Dat komt door werkzaamheden het hele weekend op de A27 bij Gorkum in de richting van Breda. Verkeer vanuit Nijmegen naar het westen rijdt het beste om via Den Bos en Waalwijk over de A2 en de A59. De A15 van dan richting Europoort, tussen hoogvliet en Spijkenisse, 2 kilometer. De botlektunnel is afgesloten vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de Botlekbrug. A28 Zwolle bij Zuidwolde 2 door werkzaamheden. En tot slot op de A73 richting Nijmegen zijn ook werkzaamheden... tussen Vielingsbeek en Boksmeer daarom 5 kilometer vielen. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunteur dreigt een nieuwe prijzenoorlog... omdat Albert Heijn maandag de prijzen van duizend producten gaat verlagen. Op Curaçao is Luigi F., een verdachte in de moordzaak van de politicus Helmen Wiels... dood aangetroffen in een politiecel... En in het amateurvoetbal gelden met ingang van dit weekend nieuwe regels. Zo moet een speler die een gele kaart krijgt... 10 minuten langs de kant afkoelen. Dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen op Radio 1, de VPRO met Argos.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 hebben eergisteren poepbacteriën op uw vlees ontdekt... en wij onderzoeken vandaag de kwaliteit van het water. Nee, het is niet wat u denkt, maar we hebben wel andere verrassende stoffen aangetroffen. Luister, naar de reportage die Wil van der Schans maakte... onder de poëtische titel De vervrouwelijking van het water. Het enige wat mij zorgen baart, is dat je in bedrijven zoveel dieren hebt dat wat je erin stopt, komt er natuurlijk op een gegeven ogenblik ook weer uit. En dat je dus dan, zeg maar, milieueffecten ziet. En die zie je dus. Het is wel zo dat het bestanddeel van de, het synthetische hormoon... wat in de antilliversatiepulp zit... dat het het meest bijdraagt waarschijnlijk... aan het feminiseren van de vispopulaties. Ik denk dat we zeker moeten realiseren... dat hele lage concentraties in een hormoonhuishouding... best wel grote effecten, zeker op de lange termijn, zou kunnen hebben. Vrouwelijke hormonen in het water. Samen met andere stoffen vormen die een gevaarlijke cocktail. Het is een onzichtbare vervuiling... waarvan de gevolgen al jaren merkbaar zijn in de kleine rivieren. Gevolgen zijn zichtbaar bij dieren. Maar wat betekent het voor de mens? Staan onze drinkwaterbronnen onder druk? Argos over de vervrouwelijking van het water signaalstoffen die je zowel in planten als in dieren vindt... die door hun, door hun werking essentiële levensfuncties uh, verrichten. Signaalstoffen, dat zijn hormonen en hormoonverstorende stoffen. Dat zegt Dick Vethaak, professor ecotoxologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en medewerker van Deltaris, een wateronderzoeksinstituut in Delft. Nou weten we gewoon dat een kleine hoeveelheid hormoon... kan enorme verandering teweeg brengen. En er zijn stoffen die uh, dat ook doen. En dat noemen we dan hormoonontregelende stoffen. En dat zijn stoffen die in het algemeen zeg maar, het hormonale systeem... zodanig kunnen beïnvloeden dat nadelige effecten kunnen optreden. Op het gebied van de voortplanting, maar ook de ontwikkeling... maar ook gedrag en het immuunsysteem. In de jaren negentig van de vorige eeuw verschenen over de hele wereld... berichten over de invloed van vrouwelijke hormonen op het milieu. Dan moet je dus denken aan het bekende voorbeeld: is dan die vervrouwelijking van mannelijke vissen in rivieren. Maar, maar ook andere zaken, als bijvoorbeeld effecten op de ontwikkeling en voortplanting van alligators in meren in, in, in, de, in de Verenigde Staten. Ook in Nederland zijn er in die jaren al verstorende effecten van vrouwelijke hormonen gevonden bij dieren. Een rapport uit 1999 van de Gezondheidsraad... over hormoonontregelaars in het milieu... meldt bijvoorbeeld de aanwezigheid van het vrouwelijke hormoon 17 beta ustradiol in het bloed van zeehonden die vis eten uit de Waddenzee. Ook werden de eerste signalen aangetroffen van vrouwelijke kenmerken bij vissen. Signalen die in 2002 leidden tot het eerste grote onderzoek in Nederland oppervlaktewater, regenwater, drinkwater... alles is toen onderzocht op vrouwelijke hormonen. En de resultaten daarvan waren dat uh, in Nederland... inderdaad kun je dit soort stoffen overal vinden. In het, milieu, in het watermilieu, het, het in lage concentraties... maar er zijn plekken waar het verhoogd voorkomt... en dat zijn met name die wateren, die kleine regionaal wateren... waar rioolzuiveringsinstallaties op, uh, op lozen met hun effluenten. Die rioolwaterzuiveringsinstallaties, hoe werken die eigenlijk... We gaan naar Eindhoven om een kijkje te nemen... en zien een van de modernste installaties van Nederland. Het afvalwater wordt eerst gezeefd... en daarna opgeslagen in enorme tanks... waar bacteriën met behulp van zuurstof hun reinigende werk doen. Stefan Weijers, beleidsmedewerker van waterschap De Dommel. Als je kijkt naar de zuivering zoals we dat doen... dat doen we om bepaalde groepen stoffen eruit te halen. En het gaat vooral om de zeg maar, zuurstofbindende stoffen... nutriënten, stikstof en fosfaat... Dat zijn de belangrijkste stoffen die eruit gehaald worden. Maar er zitten er nog wel stoffen in. Uh, zoals bijvoorbeeld microverontreinigingen. Dat kunnen zware metalen zijn. Die worden voor 90% wel verwijderd. Maar niet voor 99% of niet voor 100%. Dat hoeft ook niet. Organische microverontreinigingen. Dat is de groep waar we het nu meer over hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld hormonen zijn of andere stoffen. worden ook voor een deel verwijderd, maar ook niet volledig. Het water dat na de zuivering overblijft heet het effluent. En dat wordt vervolgens geloosd in rivieren, meren en soms kanalen. In het onderzoek in 2002 werden hoge concentraties vrouwelijke hormonen aangetroffen in onder andere de vecht, de A en de Dommel. En wat daar geconstateerd werd, dat was dat in mannelijke vissen ook vrouwelijke kenmerken werden gevonden. Dus niet, het was niet zo dat mannetjes vrouwtjes waren geworden, maar wel in bepaald weefsel werden wel bepaalde vrouwelijke kenmerken gezien onder de microscoop. Weijers verklaart de vervrouwelijking van de vissen in de Dommel... door de relatief hoge concentratie effluent, het rioolzuiveringswater. In Eindhoven, bij de Dommel, is de zuivering Eindhoven een relatief grote bron. Omdat we dus een grote impact hebben op de beek. Maar feitelijk is de zuivering niet zozeer een bron, maar meer een doorgeefluik. Een doorgeefluik, zegt Weijers van het waterschap. Want de rioolzuivering probeert natuurlijk de vervuilende stoffen eruit te halen... maar dat lukt maar gedeeltelijk. Dat blijkt ook uit de vervolgonderzoeken van het waterschap. In 2003 werd bij een derde van de mannelijke brasems in de Dommel... en bij meer dan de helft van de mannelijke brasems in de A... vrouwelijke kenmerken aangetroffen. En ook bij de mannelijke blankvoeren in de Dommel... werd in een kwart van de gevallen vrouwelijke kenmerken ontdekt. In 2008 constateerde het waterschap in een onderzoek... dat de concentratie vrouwelijke hormonen in het water niet is afgenomen... en op sommige plaatsen zelfs fors gestegen. Stroomafwaarts van de rioolwaterzuiveringen is een duidelijke toename te zien. Maar, zo schrijft het waterschap, de precieze stoffen die dat veroorzaken... konden niet worden aangetoond. het definitieve bewijs dat vissen vervrouwelijken door de anticonceptiepil komt in 2009 uit Canada. Onderzoekster Karen Kidd van de Universiteit van New Brunswick deed een uniek experiment, vertelt ecotoxicoloog Vethaak. Nou, dat was in feite een geweldig onderzoek, want wat ze in Canada gedaan hebben, dat is een, wat we dan noemen een soort van mesocosmos experiment <laughs> Waarbij je dus, uh, in dit geval, uh, hadden ze uh, drie meren die ze voor experimenten gebruiken. En een van die meren, die hebben ze toen, uh, daar hebben ze de estradiol, dat synthetische hormoon, hebben ze uh, toegevoegd. En op waarde gebracht, die overeenkomen met de waarde die je in, in het milieu vindt. En, de, en die meren hebben ze gestokt. Die hebben ze dus gestokt met een visje, een Soort is dat. Dat is een, een vissoort die zich heel snel voortplant. Uh, in één jaar in tijd, geloof ik. Wordt ook niet overigens niet ouder dan twee jaar, maar goed. En hebben ze die vis dus blootgesteld in, in, dat, in dat vervuilde meer... maar ook ter controle ook nog eens in referentiemeren. referentie meer. Nou. En daaruit bleek dus dat... Bij dat soort concentraties die in het milieu vindt. dat die vis, ik geloof dat die vispopulatie na een jaar gedissemineerd werd. en dat die na twee jaar helemaal verdwenen was. Als gevolg van die blootstelling aan dat synthetische hormoon. De concentraties van vrouwelijke hormonen in het Canadese onderzoek waren nogal hoog. Zijn dat concentraties die ook in Nederland voorkomen? vragen we aan Vethuik. Gemiddeld niet, zegt hij. maar... Helemaal uitzonderlijk is het ook weer niet. En in die zin uh, zou je dit soort concentraties in dingen die in het uitzonderlijke geval denk ik over een kunnen vinden. Waar je bijvoorbeeld in kleinere wateren die sterk onder invloed staan van effluenten. Bij niet zoveel verdunning bijvoorbeeld van het water. Zou je, uh, ja hebben wij dit ook gevonden ja. De laatste jaren is er geen onderzoek meer gedaan naar de vissen zelf. Metingen laten echter zien dat de aanwezigheid... van vrouwelijke hormonen in het water vrij constant is. Het is wel zo dat het bestanddeel van de, het synthetische hormoon... wat in de komt zit... dat het het meest bijdraagt waarschijnlijk... Aan het, aan het feminiseren van de vispopulaties. In die tijd is een berekening gemaakt... ik dacht van zo'n 50 gram per dag... dat er wordt uitgescheiden door de Nederlandse bevolking... Zeg maar, door de vrouwen die de pil gebruiken... Uh, Misschien een beetje een overschatting, maar in die zin geeft het wel aan. Maar, dus worden er worden natuurlijk ook allerlei natuurlijke hormonen... vrouwelijke natuurlijke hormonen uitgescheiden door de mens. Maar er zijn ook andere stoffen. De, zeg maar de dierlijke mest, waar ook veel van dit soort natuurlijke hormonen in zit. Kijk, in Nederland neemt een vrij unieke positie in wat dat betreft... als je het over dit soort stoffen hebt. We hebben een grote bevolkingsintensiteit... En we hebben ook nog eens een, een landbouw die intensief is met, met veetelt. Daarnaast zijn we het putje van, van een aantal grote rivieren in een deltagebied. Dus alle aanleidingen om te zeggen van... ja, Nederland is toch een bepaald risicogebied wat dat betreft. Een risicogebied, een afvalputje met vrouwelijke hormonen... en stoffen uit de intensieve veehouderij. Vooral over die afvalstoffen uit de dierensector maakt professor Stefani gepensioneerd hormonexpert bij het RIVM, zich ernstige zorgen. Het enige waar ik zorgen, wat mij zorgen baart, is dat je uh, in uh, bedrijven zoveel dieren hebt... dat wat je erin stopt, komt er natuurlijk op een gegeven moment ook weer uit. En dat je dus dan, zeg maar, milieueffecten ziet. En die zie je dus. Wat bedoelt u daarmee? Nou, bijvoorbeeld van ractopamine is mij nog niet bekend dat het milieueffecten heeft. Maar bijvoorbeeld van het broertje van MPA, dat is melengestrolacetaat. Ook een hormoon? Dat is ook een hormoon, een steroïd. Wat ook gebruikt wordt in de veevoersector? Dat wordt in de Verenigde Staten legaal gebruikt om eh, koeien, puber zoals ik dat noem, vaarzen te houden. Maar wat in Nederland, in Europa verboden is? In Europa is alles verboden, wat hormonaal groeibevorderaar heet. Uh, daar zie je dus nu, mede door de ontzettend grote schaal... en ik heb dat met eigen ogen gezien tijdens mijn inspectiebissies... Uh, uh, onder begeleiding van de Europese Commissie... dat je daar, uh, zeg maar, daar zitten vaak... Uh, nou ja, tienduizenden uh, vaarzen, dus koeienpubers, uh, heffers heet dat daar... Uh, en dat hebben ze eigenlijk per toeval ontdekt. Want die, wilden ze dus, uh, die, die puberen wat, die beklimmen elkaar En uh, ja, dat kost allemaal weer geld, want het kost energie. En dan hebben ze dus wat melengestrolacetaat doorgevoerd... als kalmeringsmiddel, primair als kalmeringsmiddel. En zagen enigszins tot hun verbazing... dat ze daar ook nog sneller en beter vergroeiden. Dus, dus, dus een goed dat, hormoon? Dat, dat is daar gewoon toegestaan. Ja. Ja? En dat... Maar daarvan zijn dus nu, want daar zijn natuurlijk, is natuurlijk een hele sterke zeg maar, milieulobby in de Verenigde Staten. Die heeft dus aangetoond dat in zeg maar, het milieu, er dus nu in de in microflora en fauna, er dus afwijkende patronen ontstaan. Wat, wat houdt dat in? Geroorzaakt in... veroorzaakt dat staat. En wat houdt dat in? Dat bijvoorbeeld de, de slootwateren of, of het ja, gras, ja, de ja, weiden waar ja, de boeren. Ja. Ja. Kunt u dat nou ja, dat, dat houdt in dat er bijvoorbeeld uh, uh, vissen met uh, twee staarten ontstaan... of uh, drie ogen. Of, uh, nou Echt, ja. waar? Huh? Echt waar? Ja. Echt waar? Ja. Dus door het gebruik van die hormonen... Ja. He, de, een paar zijn naartoe ja. gestaan in de ja. Verenigde Staten... Ja. Ja. Uh, dan krijg je dus misvormde andere dieren. krijg je misvormde andere dieren. En dat is een punt van zorg. Ja. De bevindingen uit de Verenigde Staten zien we ook hier in het water. Een onderzoek uit 2008 van het RIVM constateert... dat natuurlijke hormonen en diergeneesmiddelen in lage concentraties... voorkomen in het oppervlaktewater en in de waterbodem... in gebieden met intensieve veehouderij. Uiteindelijk ontstaat er een cocktail van stoffen waarvan we de effecten niet kennen. Waar we nog heel weinig van weten is hoe die, wat de effecten zijn van die cocktails van stoffen. En dat kunnen, of te algemeen kunnen dat individueel, kunnen die stoffen allemaal zeer lage concentraties hebben. Ja, dus onder de norm liggen, maar in zijn totaliteit kan dat wellicht wel een, een risico vormen. Dus een effect geven. Ik vind het belangrijk dat de, de bewijslast die dus uit het, uit, uit het milieu komt... met, met allerlei afwijkingen bij wilde dieren... maar ook de indicaties die bij de mens zijn gevonden... is dat je probeert dit blootstelling aan dit soort cocktails terug te dringen, te reduceren. Deze combinatie van stoffen waarvan er veel de werking hebben van een vrouwelijk hormoon... maakt het moeilijk het effect op de gezondheid van mensen in te schatten. Dat zegt Majorie van Duursen, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is een beetje het probleem met dit soort stoffen. Als je er één hebt, kan je een bepaald risico uh, inschatten... of denken we dat we dat kunnen inschatten... Maar als je meerdere stoffen bij elkaar gooit... en die werken allemaal hetzelfde... moet je het eigenlijk bij elkaar optellen. En dan kan het risico wel eens een stuk groter zijn... dan dat we denken dat dat het is. Ja. Wat, wat, wat is dan het effect daarvan? Ben ik, ben ik over een paar jaar een vrouw? Uh, nee, zo'n vaart zal het wel niet lopen, denk ik. Nee. Nee, nee. Maar het is wel zo dat uh, een heleboel stoffen... Uh, dan wordt je al aan blootgesteld voor de geboorte, dus in de baarmoeder. En uh, er zijn wel aanwijzingen dat dat misschien later in het leven... Uh, bepaalde gezondheidseffecten kan opleveren. Ik wil niet zeggen dat we alle mannen vrouwen worden. Maar uh, dat wordt zeker ook wel geassocieerd met uh, hart- en vaatziekten... of uh, ja, ook wel vruchtbaarheidsproblemen. Vervrouwelijking zal dus niet zo gauw optreden. Maar gezondheidsproblemen ten gevolge van vrouwelijke hormonen... zijn er wel degelijk. Er zijn zeker wel studies die laten zien dat bepaalde pesticiden bijvoorbeeld uh, de, uh, de, m, hoe, ze, hoe de man gemaakt wordt, de ontwikkeling van de man in de baarmoeder kan beïnvloeden. En uh, wat de trends ook wel laten zien is dat er steeds meer vruchtbaarheidsproblemen komen. Of dat nu komt door de hormoonverstorende stoffen durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik kan ook niet met zekerheid uitsluiten dat het een rol speelt. En we zien inderdaad dat bepaalde stoffen bij een bepaalde concentratie de borstkankercellen aanzetten tot groei. En dat is zeker reden tot zorg. Zeker als je bedenkt dat dat één stof is. En als je dus dan meerdere stoffen bij elkaar gooit, dat dat effect nog veel groter kan zijn. Zorgen zijn er vooral over de prenatale blootstelling aan vrouwelijke hormonen. Als je prenataal wordt blootgesteld, dus in de baarmoeder... dan kunnen we nu nog niet heel goed inschatten... wat de effecten daar op de vele langere termijn voor zijn. En misschien ook wel over meerdere generaties. Dus dat is wel iets waar we ons op dit moment zorgen over maken. Dus ik denk dat we zeker moeten realiseren... dat hele lage concentraties in een hormoonhuishouding... best wel grote effecten zeker op de lange termijn zou kunnen hebben. De consequenties van vrouwelijke hormonen in het water... kunnen dus voor mensen bedreigend zijn. Maar... Ook de effecten van vrouwelijke hormonen in het voedsel en in de verpakkingsmaterialen van voedsel vormen een probleem. Met name het voedsel, en heel vet voedsel wat in plastic verpakt is, kan vrij hoge concentraties van uh, dit soort stoffen bevatten. Ja. Uh, specifiek in plastic verpakt, dat is ernstiger? Nou ja, uit plastic. Er zitten natuurlijk heel veel stoffen in plastic en dat kan er dus dan ook weer uitkomen stof die je veel hoort is bisfenol A, wat in, vroeger ook in babyflessen zat, in zuigflessen, Maar dat is er nu uitgehaald, maar de, in waterflessen kan het nog wel zitten. Ja. En uh, als, als ik dat te veel drink, dan uh, krijg ik ook uh, oestrogene stoffen naar binnen? Nou, uh, ja, maar je moet zich wel realiseren dat dat wel hele hoge concentraties zijn uh, voordat je daar een oestrogeen effect van krijgt. Water drinken uit een plastic flesje is dus geen goed alternatief. Dat zegt ook hormoonbalans- en voedseldeskundige Ralf Moorman... van de Universiteit van Wageningen. Hij ziet steeds meer zachte plastics... die oestrogenen, vrouwelijke hormonen, afscheiden. De stoffen die we binnenkrijgen... Ja, die komen voor een groot deel uit plastics. En met name de zacht gemaakte plastics. We hebben natuurlijk de keiharde flessen uh, van vroeger uit. Die geven wat minder oestrogenen af dan de, nou ja, fles, die, de knijpfles eigenlijk. Die we ook herkennen als je die in de auto neerlegt in de zon. dan, dan smaakt het, de, het hele water naar plastic. Dus dat is echt zacht plastic. Heb deze ook? Ik heb die ja, een, uh, die, die ja een, gewoon een, een fles mineraalwater is tegenwoordig zelden nog, uh, nog glas. Hè? Um, en nou ja, plastic wordt ook veel meer gebruikt, ook als coating. Als je bijvoorbeeld een, een, een kartonnen pak hebt waar ook vloeistof in zit. Nou ja, er zit aan de binnenkant ook een soort uh, nou plastic in ieder geval... zodat het niet uh, doorlaatbaar is. Nee. Blik heeft ook een plastic coating, dat is hetzelfde verhaal. En het is verder ook nog belangrijk, wat zit er in die verpakking? Want eigenlijk een waterachtige vloeistof neemt iets minder... van die, van die oestogene stofjes op als een vetachtige oplossing. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel... Uh, Olieën tegenwoordig in, in plastic flessen zitten. De zonnebloemolie kun je eigenlijk bijna al niet, niet meer in, uh, in glazen fles krijgen. En ook olijfolie gaat steeds meer in, uh, in plastic. Veel van die plastics worden gefabriceerd op basis van bisphenol A, ook wel BPA genoemd. En dat is een stof die de hormoonhuishouding bij de mens verstoort. Onderzoeken naar BPA tonen onder andere effecten aan op de voortplanting bij mensen, zelfs in lage dosis. In Nederland zijn alleen babyflesjes gemaakt op basis van BPA verboden. In Frankrijk is het gebruik van BPA inmiddels helemaal verboden. Toxicoloog Van Duurzen. We weten het niet helemaal zeker. Al zijn de laatste jaren wel een heleboel studies uitgekomen met bisfenol A die zeker wel reden tot zorg geven voor uh, het ongeboren kind. Dus ik denk dat we daar zeker niet aan voorbij moeten gaan... Uh, maar in andere landen hanteren ze misschien eerder het voorzorgsprincipe. Dus omdat we niet helemaal met 100% zekerheid wetenschappelijk kunnen vaststellen... wil niet zeggen dat er geen risico is. Dus uit voorzorg uh, verbieden we het dan maar. Terug naar het water. Tijdens het zwemmen in een riviertje is het verstandig niet te veel water naar binnen te krijgen. Maar ons drinkwater lijkt nog wel veilig. Of... ...cijpelen de effecten die al merkbaar zijn in het milieu, ook daar langzaam door professor Vethaar. De, de kwaliteit van het drinkwater is over het algemeen goed, maar je moet dat wel hier in de context plaatsen van uh, een toenemende vergrijzing, een, een toename van het medicijngebruik, etc. Bij hogere concentraties zou je op een gegeven moment wel effecten kunnen krijgen. En wil je wel blootgesteld worden aan dit soort koopthemen? En uh, zolang we niet precies weten wat, dit, wat de risico's zijn die eraan verbonden zijn... zul je dit soort, uh, ja, toch een beetje het voorzorgsprincipe moeten gaan hanteren. En zeggen, dat ik wil het helemaal niet in het milieu hebben eigenlijk. Dit is het L1-nieuws van maandag 26 augustus. Medicijnen bedreigen kwaliteit Maaswater. Dames en heren, goedenavond. De kwaliteit van het Maaswater zal de komende jaren verslechteren... als er geen maatregelen genomen worden. Dat blijkt uit het jaarrapport van Riva Maas... waarin zes waterleidingbedrijven zijn verenigd. Riva Maas maakt zich zorgen over de kwaliteit van het water. Vooral de resten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen... kunnen de komende jaren voor grote problemen zorgen. Een fragment van de regionale zender Limburg 1 van twee weken geleden. Riva Maas een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, luidt de noodklok over medicijnen in het water van de Maas. In ruim 10% van de metingen voor geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen werd de norm overschreden. De bron van deze stoffen zijn we uiteindelijk zelf, de consument. Dat zegt Suzanne Wuits, onderzoeker bij het RIVM eigenlijk zien we steeds meer de verschuiving naar stoffen die een, een punt van zorg vormen. Het zijn stoffen die consumenten eigenlijk zelf met hun gedrag in het milieu brengen. Het is natuurlijk niet altijd zo dat de consument zich daar bewust van is of dat het iets is waar hij zelf direct ook iets aan kan doen. Want geneesmiddelen dat zijn gewoon middelen die je natuurlijk moet nemen en waar je niet zoveel zelf aan kan doen dat je die in het milieu brengt. Maar de andere kant weten we ook dat uh, bijvoorbeeld geneesmiddelen die niet gebruikt worden, dat 10% van de geneesmiddelen wordt door de wc gespoeld. En dat is iets waar een consument natuurlijk zelf heel gemakkelijk iets aan zou kunnen doen om die last naar het milieu te verminderen. Per jaar stroomt er alleen al naar schatting 44.000 kilo geneesmiddelen door het oppervlaktewater in Nederland. De hele cocktail van stoffen, waaronder dus veel hormonen, kunnen op termijn een probleem voor de drinkwaterkwaliteit vormen. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de bescherming van drinkwaterbronnen. Belangrijkste punt van zorg is de kwaliteit van het oppervlaktewater. 40% van het drinkwater in Nederland komt daar vandaan. Naast de vervuiling zelf speelt ook de klimaatverandering een rol. Het gevolg daarvan is langdurige droge periodes met lage waterstanden. Suzanne Wuits. Als er minder water door de rivier gaat, dan heeft, het, uh, heeft een lozing ook meer effect. Omdat er gewoon minder verdunning optreedt. Uh, en daardoor heb je dus ook hogere concentraties aan stoffen in het water dat je dan weer inneemt. Ja, met als vervolg veel meer vervuiling. Ja, dat klopt. Langere periodes met, uh, met meer vervuiling inderdaad. Gebeurt het dan ook wel eens dat de drinkwaterbedrijven op dagen geen water in kunnen nemen? Uh, ja, dat gebeurt. Dat gebeurt soms nu ook al wel eens. En... Uh... Ja, dan hebben ze voorzieningen om zo'n periode te kunnen overbruggen. Dus ze hebben voorraadbekkens of ze kunnen tijdelijk grondwater gebruiken. Maar dat zijn allemaal voorzieningen die ze tijdelijk kunnen gebruiken. Dus dat is echt bedoeld voor een calamiteit. En ja, als het maanden zou gaan duren, dan wordt het lastiger. Dat is voor sommige bedrijven ook nog geen probleem, maar voor anderen is het wel degelijk dan een uh, probleem. Nu al is het soms een probleem, maar vanaf 2050 zou de inname van oppervlaktewater voor het drinkwater echt problematisch worden. Dat berekende het RIVM in een studie van eind 2010. Zelfs in het meest gunstige scenario van het KNMI, met een temperatuurstijging van slechts 1 graad Celsius, zal in 2050 de inname van water meer dan twee maanden per jaar gestopt moeten worden vanwege overschrijding van de normen. Opmerkelijk detail uit die studie is ook... dat de Nederlandse rioolwaterzuiveringen in 2050... met hun lozingen het oppervlaktewater net zoveel vervuilen... als alle lozingen uit het buitenland. Dit jaar is door de Europese Commissie voorgesteld... om twee synthetisch vrouwelijke hormonen op te nemen... op de lijst van stoffen die een gevaar vormen voor het water. Maar... Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Met als belangrijkste reden dat de meeste landen die stoffen nog niet kunnen zuiveren. Ze We staan wel nog op de kandidaatlijst, uh, waarin ze dus intensiever gemonitord worden. Uh, dus in die zin, aan de ene kant kan je zeggen het is weg, want het is geen harde norm. Maar de andere kant is wel dat ze wel nu op de agenda staan en worden gemonitord en dat er dan wordt bepaald... Uh, of er een norm voor moet worden afgeleid. Dus het is nu niet zo dat ze helemaal uh, verdwenen zijn. Maar het is inderdaad geen formele norm, dat klopt. Geen formele norm. Maar zou je, gezien de lange termijn-effecten... deze stoffen er toch niet uit moeten halen? Nou, het kan wel, zegt Stefan Wijers van het waterschap de Dommel. In principe zou je zeg maar achter uh, zuiveringen, end of pipe... Uh, een, een zuiveringsterrein kunnen zetten, hè? dus meerdere stappen. Uh, dat is nodig omdat het is een mix van stoffen is. Je krijgt niet met één techniek alles eruit. Je zult een combinatie van technieken neer moeten zetten. Twee, drie, vier technieken. Actief kool, ozon, uh, maar misschien nog wel meer. Om, om die stoffen eruit te halen of, of, of kapot te maken. Dus dat zou grofweg uh, ja, afhankelijk van het scenario... Er zijn meerdere scenario's mogelijk. Maar als je het overal zou gaan doen, dan zou dat een... Uh, een grote stijging van de kosten met zich meebrengen. Dat zou voor Nederland bijna een miljard per jaar betekenen. 1 miljard per jaar? Ja, iets van uh, 8,5, 900 miljoen. Dat zijn grove schattingen, zeg maar... op basis van een studie die vorig jaar is uitgevoerd, landelijk. Of het zou kunnen gaan om uh, andere manieren... om te voorkomen dat dat bij de zuivering terechtkomt. Wat voor manieren? Nou, je kunt denken aan... Uh, nu gebruiken we de pil. Want nu gebruiken de vrouwen de pil... Uh, uh, er zijn ook andere middelen van, uh, van uh, anticonceptie, zoals Implanon. Uh, wat tot veel lagere uh, uitscheiding leidt. Wat, uh, maar ja, goed, dat is, dat is iets uh, ja, wat natuurlijk uh, nogal impact heeft. Want het gaat wel om mensen die medicijnen gebruiken. En het gaat om ook om farmaceutische fabrikanten... die ook grote belangen daarbij hebben. Het is ook een maatschappelijk iets. Hè, dus je kunt moeilijk, zeg maar, te willen van de waterkwaliteit... zomaar zeggen mensen, je mag geen pil meer gebruiken... Uh, dat ligt wat ingewikkelder natuurlijk. Uiteindelijk is het de burger die betaalt. Het is niet het waterschap die die keuze zozeer maakt. maar Het is ook een maatschappelijk politieke keuze van... Ja, laat je de burger uiteindelijk betalen... om al die stofjes tot, tot, uh, ja, tot de laatste micrometer eruit te halen. Het is een kostbare zaak, die extra zuivering van het rioolwater. Maar als we niets doen, wat betekent dat dan? Professor Vethaak. Nou, dat zou betekenen dat er specifieke gevoelige soorten... misschien onder druk komen te staan, wat hun populaties betreft. Maar ik denk niet dat het zo ver doorvoert dat, het, dat de wereld vervrouw lukt. Maar je moet het ook meer als, denk ik, ook als signalen zien. Hè? Als, een, als een, een waarschuwing van... Hey, kijk eens wat er in dat dierenrijk gebeurt. Wat, wat betekent dat voor ons, voor, voor de mens, de gezondheid van de mens?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 Ga naar investeerinargos.nl De PvdA laat zijn verzet tegen de JSF varen. Dat meldde de NOS deze week, de Joint Strike Fighter. U weet wel, dat jachtvliegtuig dat steeds duurder uitvalt. De JSF bezorgde de Sociaaldemocraten al elf jaar lang hoofdpijn. Het begon in 2002 toen het kabinet van PvdA-leider Wim Kok... besloot om in het JSF-project te stappen. Ja, doorslag geeft dat uh, de JSF duidelijk de beste kandidaat is... met de beste papieren voor de vervanging TZT van de F-16. De Tweede Kamerfractie van de PvdA ging destijds onder veel gemor akkoord. Maar twee maanden later, in april 2002... viel het kabinet naar aanleiding van het NIOT-rapport over Srebrenica... Partijleider Melkert zag zijn kans schoon. Op een partijbijeenkomst in een bos sprak hij zich uit tegen de JSF. Zoals het er nu voor ligt, kom ik tot deze conclusie. Het risico voor de belastingbetaler is te groot. We moeten het zo niet doen. De verkiezingen verloor de PvdA dat jaar nogal dramatisch en de partij kwam in de oppositie terecht. Vier jaar later, in 2006, vormde het verzet tegen de JSF... een prominent onderdeel van de verkiezingscampagne van de PvdA. De partij maakte een parodie op de bekende film Charlie's Angels... waarbij Bouter Bos en Angels erop uitstuurden... om het geld van de JSF te stelen van Jan-Peter Balkenende... en terug te geven aan de bewoners van de verzorgingstehuizen. Want die hadden het geld hard nodig. Goedemorgen, Angels. Goedemorgen, Walter. Alken en Rutte overhandigen vanavond op het vliegveld ontwikkelingsgeld voor de JSF aan president Bush. Zorg dat je het geld te pakken krijgt. Voor ja de Angels is de rust in het verpleeghuis wedergekeerd. Job well done. Ja, good morning, Wouter. Luc Blom, die was destijds tweede kamerlid voor de PvdA, nam in de aanloop naar de verkiezingen van 2006 duidelijk stelling tegen de JSF. In ons verkiezingsprogramma staat heel duidelijk, wij stoppen met, uh, met de JSF. De belangrijkste vraag is wat mij betreft uh, nog steeds aan de orde. En het is, hebben we die dingen überhaupt nodig? En zo ja, hoeveel? En vervolgens de vraag, uh, zijn de prioriteiten op dit moment voor de Partij van de Arbeid dusdanig... dat we jachtvliegtuigen moeten aanschaffen? Het antwoord daarop is gewoon glashart, nee. Maar toch besloot het vierde kabinet Balkenende, met de P van de erin en met Wouter Bos als vicepremier... te blijven deelnemen aan de testfase van de JSF. In februari 2010 viel ook dat kabinet... omdat de PvdA geen verlenging van de missie in Uruzgan wilde. In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2010... voelde de PvdA weer de vrijheid zich uit te spreken tegen de JSF. En dat gebeurde via een motie in de Tweede Kamer in mei. De JSF blijft een dossier vol verrassingen. Er is sinds vanmiddag een kamermeerderheid tegen, want de PvdA wil niet meer meedoen aan de testfase. Bij vliegtuigbouwer Lockheed in Amerika lopen de kosten en de vertraging op. En daarmee worden de risico's voor Nederland te groot. Om nog langer mee te doen aan de testfase legt partijleider Job Cohen uit. Nou, dat zou betekenen dat het dus aanzienlijk duurder gaat worden. En, dat het, en je ziet ook, uh, wat ik ervan begrepen heb... Dat het, uh, dat het project ook in de Verenigde Staten in zwaar weer is. Nou ja, dat is voldoende reden. Gegeven de motie hamer om nu te zeggen van nou, dat gaan we niet doen. Tot slot hoort u de huidige defensiewoordvoerder... van de Partij van de Arbeid, Angelina Eysink. Ze leest een motie voor die ze samen met Jasper van Dijk van de SP... indiende in juli 2012... Nog maar een jaar geleden dus. Voorzitter, ik heb een motie. De Kamer gooit de beraadslaging van mening... dat de opvolger van de F-16 van de plank gekocht zou moeten worden... van oordeel dat verdere investeringen in het JSF-project... onder de huidige omstandigheden niet langer financieel verantwoord zijn. Verzoekt de regering alle noodzakelijke stappen te nemen... om uit het JSF-project te stappen... en gaat over tot de orde van de dag... mede ondertekend door collega Jasper van Dijk. En nu accepteert de PvdA de JSF dus wel. Zit er nou een constante in het beleid van de PvdA? Jawel... In de regering gaat ze morgen het akkoord... en in de oppositie is ze weer tegen de JSF. We vroegen gisteren oud p van a minister van Defensie Bram Stemerdink... wat hij vindt van het gezwalk van zijn partijgenoten. Ja, de Partij van de Arbeid die, die, die, die, die zwabbelt inderdaad met allerlei uitspraken. Maar dat komt omdat ze uh, nalaten uh, een behoorlijke visie op tafel te leggen... waar ze naartoe willen met het gebruik van strijdkrachten op dit moment uh, in de wereldpolitiek. En dan vertaald naar wat kan Nederland daaraan bijdragen. Maar u bedoelt zowel de voorstanders van de JSF als de tegenstanders... Ja. weten eigenlijk niet goed waar ze het over hebben? Nee, en dat, dat, dat blijkt ook. Uh, op Defensie moeten ze nog met een allesomvattende visie komen. En toch wordt nu al geprobeerd om die bestelling van de JSF door te drukken. Terwijl niemand nog weet uh, hoe... De financiën uitpakken en wat je daarmee kunt doen. En met name ook hoe de visie van dit kabinet is. op het gebruik van strijdkrachten in wereldconflicten. En dat moet je eerst op tafel leggen. En in dat kader zeg je dan: van nou, daar passen die en die wapensystemen bij. Om al nou een voorbeeldje te geven. Um, je moet in ieder geval bepalen. Uh, hoe de krijgsmacht gaat functioneren op allerlei niveaus van geweld. Wil je meedoen met de hele krijgsmacht op elk niveau van geweld? Wil je dat doen met een bepaald krijgsmachtdeel? Of wil je helemaal niet in het hoogste spectrum van het geweld meer meedoen... maar wil je alleen bijvoorbeeld in het kader van vredesoperaties troepen leveren? Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden. Instituut Klingendaal heeft die alles op een rijtje gezet. Daar moet je een keuze tussen maken. En vervolgens praat je over welke projecten passen daarin en welk vliegtuig eventueel past daarin. En, en, en, en, en u zegt, maar de PvdA heeft toch wel een zekere visie op Defensie, of niet? Hebt u die gelezen dan? Ja, ik zou eigenlijk niet zo gaan weten. Ze, nee, maar dat is, dat is natuurlijk het punt. Uh, wat, wat eigenlijk zou moeten kunnen is... dat je nu, uh, bij wijze van spreken, even naar uh, de kast met de documenten gaat... Mm -hmm. en daar even onder Partij van de Arbeid zoekt, uh, visie op Defensie. Zoals in een ver verleden rapporten werden gepubliceerd als doelmatig defensiebeleid en noem maar op. En dat je daar ongeveer de context kunt lezen in het kader waarvan beslissingen worden genomen. Dat is er niet. En dat betekent dus dat al gelang de omstandigheden en al gelang een politica of politicus in het nauw zit en een standpunt wordt ingenomen. En daar kom je niet zo gek ver mee. Ja, er zit wel één andere consequente lijn in het PvdA-standpunt van 2002 tot nu, de afgelopen elf jaar. Telkens als de PvdA regeringsverantwoordelijkheid had, dan was het toch maar voor de JSF. Dat is nu ook weer. En telkens als ze in de oppositie zat, als een kabinet gevallen was... of als ze gewoon dan niet bij zat, dan was ze tegen de JSF. Dat is ook een lijn. Ja, ja dat is ook een lijn. Maar kijk, het punt is natuurlijk dat uh, onder Kok... het besluit is genomen eigenlijk om die JSF te kopen. Met allerlei vijf en zessen daaromheen van... het is nog maar een ontwikkelingsproject... en we moeten nog nader beslissen en enzovoort. Maar in feite werd toen een besluit genomen te kiezen voor een luchtmacht met vliegtuigen... en een luchtmacht met Amerikaanse vliegtuigen. Nou, dat is het kernbesluit. En als dan de Partij van de Arbeid weer wat ruimte zag in de oppositie... dan uh, sprak men zich tegen dat project uit. Maar ondertussen ging dat project natuurlijk... op basis van de besluitvorming binnen het kabinet kok... ging dat project gewoon door. Met andere woorden... De Partij van de Arbeiders, als ze weer eens een keer in de regering verzeild raakten, dan stapten ze telkens in een project wat alweer een stap verder was. Ja. En dat betekende dus dat je, als je in de regering was, in ieder geval je moeilijk daarvan los kon maken. Ja, ja, ja. Goed, u bent ook Sociaaldemocraat. U bent uh, ook oud minister van Defensie. Vindt u het een verstandig besluit om dit vliegtuig aan te schaffen? Ik vind het uitermate dom om op dit moment, zonder een behoorlijke visie op de inzet van militaire middelen, dit vliegtuig aan te schaffen. Je moet eerst de visie op tafel leggen. En daar zou mijn voorkeur eruit gaan uh, eigenlijk een positie te kiezen als hulpje, zou ik al zeggen, van de Verenigde Naties. Mede gezien de positie van Den Haag... Uh, in het kader van de Verenigde Naties. Den Haag heeft de meeste vestigingen na New York. Uh, met betrekking tot de Verenigde Naties. Ja. Dus je zou dat moeten uitbuiten. Dat is één. En twee. als je dan tot aanschaf van een vliegtuig overgaat. vorm dan een consortium met een aantal landen. zodat je sterk staat als de klokpartij om de prijs begint. Ja. Ja, ja daar is nu niet echt sprake van geweest en in dit dossier. daar is daar sprake van. Meneer Stemerdink, ik weet niet of ze u nog om advies gaan vragen... maar uh, wij bedanken u hartelijk in elk geval. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, tot ziens. daar. Op zoek naar de defensievisie van de PvdA. Oud-minister Bram Stemerdink hoorde u in gesprek met Kees van der Bos. Jackson Brown, een man die veel voor de Eagles schreef met Living Off of Wonderland. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Jelle Korstius en ik ben pro-VPRO voor mijn dagelijkse portie hersengymnastiek. En dit was uh, Argos voor deze zaterdagmiddag. Wij zijn er weer uh, volgende week zaterdag na het nieuws van 12 uur. Straks komt de Tros met Niels Huithuis en Tros in bedrijf. Hij ontvangt onder meer voorzitter Wiebe Draaier... over de stand van onze economie. En in het programma zit ook de column van financieel geograaf Ewald Engelen... Daarna de Tros Autoshow, waarin ze de Renault Captur gaan testen. En opium, en langs de lijn, en nog veel meer op Radio 1. Ik wens u een goed weekend en kijk uit met vervrouwelijkt water. Maar de sehr vette dames en heren, hoe sexy is Angela Merkel? Zeg maar, Nicolas. Oui, Wat was eigenlijk happening last night? Transmarie, fatigue. Jalousie, depressie. En hoe maak je de Duitse verkiezingen toch nog spannend? Duits on zu veel, zo veel, zo